Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De 1-jarige Michael en zijn moeder hebben gisteren een nieuwe aanvraag ingediend... om in Nederland te kunnen blijven. Daarmee is hun uitzetting naar Armenië voorlopig van de baan. Vandaag verloopt de termijn waarbinnen de twee het land oorspronkelijk moesten verlaten. De Raad van State oordeelde vorige maand dat de in Nederland geboren Michael en zijn Armeense moeder geen verblijfsvergunning hoeven te krijgen. Volgens het parool is er een aanvraag ingediend om Michael bij zijn vader te laten verblijven. Die woont ook in Nederland en zou een voorlopige verblijfsvergunning hebben. In het Duitse Meurs heeft de politie een gewapende man doodgeschoten. De man van 26 zou met twee messen in zijn handen agenten hebben aangevallen. Eerder zou hij al een voorbijganger hebben belaagd en anderen hebben bedreigd. Niemand raakte gewond. Over zijn motief is niets bekend. Vier dagen geleden stak een man drie mensen dood in de Duitse stad Solingen. De Duitse bondskanselier Scholz zei na die aanslag strengere, strengere regels te willen voor het bezit van messen. Kamala Harris en haar running mate voor de presidentsverkiezingen Tim Walz, geven donderdag voor het eerst een interview sinds het begin van hun campagne. Dat meldt CNN. Die zender gaat het interview afnemen en uitzenden. Presentator Dana Bash zal met de twee democraten in gesprek gaan. Harris krijgt al weken kritiek omdat ze nog geen interviews heeft gegeven. Het interview bij CNN wordt vrijdag om drie uur s nachts Nederlandse tijd uitgezonden. Botik van de Zandschulp heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. De Nederlander won in straight sets van de Canadese Shapovalov. In de volgende ronde neemt van de Zandschulp het op tegen de winnaar van de partij tussen Carlos Alcaraz en Lee Tu, die is nu bezig. Bij de vorige twee edities van de US Open kwam van de Zandschulp niet verder dan de tweede ronde. In 2021 haalde hij de kwartfinales. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar een graad of 12. Vanaf de ochtend opnieuw veel zon en in de loop van de dag zomers warm. 27 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht. We'll And you